1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. Bijna 600.000 werklozen. En vooral de jeugdwerkloosheid is fors opgelopen vorige maand. Zouden tientallen doden zijn bij bomaanslagen in Damascus. En Naturalis is bijna klaar met het prepareren van Johanna. U weet wel, de bultrug. Wolkenvelden breiden zich vanuit het oosten over het land uit. Hier en daar kans op wat lichte sneeuw. Vooral in het westen nog af en toe zon. Het wordt tussen de 0 en plus 2 graden. Morgen weinig verandering. En zaterdag en zondag dan wordt de kans op sneeuw groter. Een record bekendgemaakt door het CBS vanochtend. Niet eerder zaten zoveel mensen werkloos thuis. Het zijn er nu bijna 600.000. Aan de lijn arbeidseconoom Joop Schippers van de Universiteit in Utrecht. Goedemiddag, meneer Schippers. Goedemiddag. Plotseling loopt de werkloosheid fors op. In één keer, hoe komt dat? Uh... Wat we nu zien is dat uh, ja, de effecten van de uh, lage bestedingen... en die lage bestedingen hebben weer alles te maken met het ontzettend lage consumentenvertrouwen... Uh, dat zich dat steeds meer ook manifesteert in uh, dat, er, dat er weinig werk is. en uh, nou, Dus worden er steeds meer mensen ontslagen. Mensen geven te weinig uit en daardoor worden er te weinig producten verkocht... Ja. En daardoor verliezen mensen hun baan. Ja. En is het ook zo dat uh, zaken, maatregelen die in het verleden getroffen zijn, deeltijd WW en zo, dat, dat die allemaal uitgewerkt zijn? Heeft dat ook nog invloed? Al dat soort dingen, dat is inmiddels uitgewerkt. Werkgevers die hebben het nog een tijdje volgehouden met de mensen die ze eigenlijk graag in dienst zouden willen houden. Uh, maar ja, dat houden ze op een gegeven moment ook niet vol. Het bedrijf valt om uh, en dan wordt uh, plotseling iedereen uh, werkloos. Want je ziet vooral ook in de bouw uh, heel sterk uh, oplopende werkloosheid. Want daar waren projecten die liepen nog. Ja. Uh, die zijn nu inmiddels klaar. En er zijn geen nieuwe projecten. Er komen geen projecten bij, nee. En, en daarbinnen binnen de jeugdwerkeloosheid, we staan op dit moment op 15%, dat, dan moeten we ver terug in, het, uh, in, in de geschiedenis om op dat soort percentages te komen. Jaren 80, hè? Ja. Dat, dat is ook ineens heel fors dus omhoog uh. Dat is heel fors. We moeten daarbij wel één ding bedenken. Dat is dat jeugdwerkloosheid altijd uh, flink hoger is dan de uh, werkloosheid van uh, mensen van middelbare leeftijd. Onder andere omdat uh, jongeren toch nog veel vaker aan het zoeken zijn op de arbeidsmarkt. Uh, mm -hmm. Maar wat je nu uh, ook sterk ziet is dat jongeren die de afgelopen jaren er bijvoorbeeld voor gekozen hebben... om nog maar een extra opleiding te gaan doen. Bijvoorbeeld na het mbo toch te kijken of ze ook nog een hbo-diploma zouden kunnen halen. Of als ze een master op de universiteit hadden gevolgd een tweede master erbij te doen... Ja, je kunt niet door blijven leren. Dus die mensen komen nu ook op de arbeidsmarkt. En nu komen die erbij. Een soort vertraagd effect is dit eigenlijk. Uh... Dat is een vertraagd effect. Ja. En daarnaast heb je ook nog uh, te maken met uh, een vorm van verdringing. Uh, er worden nu ook mensen massaal werkloos in de leeftijdscategorieën van bijvoorbeeld 30 en 40. En als je dan als werkgever nog eens een keer een vacature hebt, dan kies je in het algemeen liever voor iemand van 35 met ervaring dan voor iemand van 22 zonder ervaring. Maar ja. is wel weer duurder, die van 35 of 40. Dat wel, ja. ja. Maar werkgevers hebben toch, hechten toch vooral heel veel belang aan uh, het feit dat mensen het werk ook goed kunnen doen en dat ze geen gedoe hebben. Uh, en daar willen ze dan ook best wel voor betalen. Ja. Um, en, en ja, ja, voor de jeugd blijft dit zo? Is er, is er perspectief, blijft dit zo? Of, of zijn er lichtpuntjes waardoor het toch weer anders gaat worden op korte termijn? Nou, ik zie de lichtpuntjes op korte termijn ziet ze niet. niet. Nee. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het feit dat uh, heel veel mensen 5, 6 miljoen uh, ook te horen hebben gekregen dat uh, hun pensioen minder zal zijn. Ja, dat is absoluut niet stimulerend om dan maar eens naar de winkel te stappen en eens wat extra uit te gaan geven. Dus mensen sparen, sparen, sparen. Ze lossen hun hypotheek af, betekent dat ze ook dat geld niet kunnen gebruiken voor consumptie. Ja. Dus wat dat betreft. De... Ook de overheidsmaatregelen die er nog staan te komen, die zullen niet leiden tot, tot nou, hogere bestedingen. De hand blijft voorlopig op de knip. Ik dank u wel voor de uitleg. Arbeidseconom Joop Schippers van de Universiteit in Utrecht. Het kabinet, kan ik nog zeggen, is niet verrast over de forse stijging van de werkloosheid. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn die cijfers in lijn met eerdere ontwikkelingen. Dan naar Syrië, de hoofdstad Damaskus. Daar zijn vanochtend diverse bomaanslagen gepleegd. Er zouden tientallen doden zijn gevallen. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, ja, bomaanslagen in het centrum van Damaskus. Is, is het zo makkelijk om daar een aanslag te, te plegen? Nou ja, kennelijk uh, niet moeilijk genoeg. Er zijn heel veel uh, checkpoints, in, ook in het centrum van Damascus. Dus als je van buiten uh, naar binnen wil rijden... kan het zomaar zijn dat je er uh, vijf, zes tegenkomt. Uh, dat was toen ik er was in november. Dus inmiddels zullen het er wel meer geweest zijn. Maar uh, de officiële staatsstresbureau. Uh, ...spreekt van uh, explosieven die zijn verstopt in boilers... ...van die grote waterboilers die je soms bij de douche ziet. Ja, dat zou dus kunnen verklaren hoe uh, deze mensen uh, met een autobom, daar lijkt het op... ...een aanslag hebben kunnen plegen vlakbij het hoofdkantoor van de Paak-partij. ...dat is de regeringspartij van president Assad in uh, Damaskus. Uh, dat is ook vlakbij de Russische ambassade die uh, daar schade bij heeft opgelopen...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 Daar wordt over gespeculeerd. Omdat sommige oppositiegroepen die uh, nieuwe fase aankondigen. En dit is uh, sowieso een gecoördineerde actie. Meerdere aanvallen, meerdere bomaanslagen tegelijkertijd. In het zwaar bewaakte centrum van Damaskus. Uh, je zult achteraf uh, pas vast kunnen stellen of dit een nieuwe fase is in de strijd. Want uh, voor de echte strijd heb je meer nodig dan autobommen. Heb je meer nodig dan uh, weliswaar gecoördineerde aanslagen. Daar uh, zijn, ben ik bang toch de straatgevechten uh, voor nodig die je bijvoorbeeld in andere steden in Syrië ziet. En of dat nu uh, gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Want het, het Syrische leger, dat heeft het centrum van Damascus hermetisch afgegrendeld. Maar ja, niet hermetisch genoeg kennelijk voor dit soort aanslagen... maar daar met een aantal brigades van oppositiestrijders zomaar naar binnen lopen... dat is toch weer een ander verhaal. Tientallen doden bij verschillende bomaanslagen in Damascus. Dat is de trieste balans van vanochtend. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. Hij was nederig, belooft contante betalingen voortaan te zullen melden. Hij erkent de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt. Advocaat Bram Moscovic wil zijn baan houden. Daarom ging hij vanochtend diep door het stof voor het Hof van Discipline. De hoogste tuchtrechter voor de advocatuur. Dit moment bespreekt het Hof de klachten van vijf ex cliënten Moskowitsch belooft te veel ontvangen honorarium te zullen terugbetalen. Toch is dat te weinig en te laat, zegt Meinder Doornbos, advocaat van een van die ex-cliënten. Hij kan op zichzelf wel, nu wel wetenschap hebben beloofd. Maar de, de zaken waar de klachten over zijn, spelen allemaal vanuit een grijs verleden. Of in ieder geval van een tijdje terug. Daar is het, eh, als ik het heel kort samenvat, eh, finaal fout gegaan. En om nu beterschap te beloven is volgens mij onvoldoende om te zeggen van nou... dan praten we over wat in het verleden gebeurd is, praten we niet meer. Dan, dan gaat het toch om de vraag of hij als advocaat kan aanblijven? Ja, maar ik vind dan dat, uh, dat omdat hij nu alleen maar beterschap heeft beloofd... dat, dat is in mijn optiek, en dat moeten tuchtrechten maar uitmaken... maar in mijn optiek onvoldoende om nou ineens te zeggen van nou... Uh, welkom terug uh, uh, op kantoor en uh, je gaat je gang maar verder. Hij heeft schuld bekend en gezegd dat hij... De fouten erkent. Jawel, maar als een uh, en dat weet hij ook natuurlijk uit de strafzaak als een uh, verdachte uh, schuld is... die zegt van ja, dat heb ik gedaan, gaat hij ook niet strafloos de deur uit. Dit is toch geen strafzaak. Dit is toch de vraag die hier op tafel ligt. Dit is toch de vraag uh, is het verantwoord als hij advocaat blijft? Jawel, uh, maar uh, dat is één van de vragen die een rol speelt. Maar aan de andere kant is het ook zo. Hij heeft uh, tuchtrechtelijk uh, verkeerde uh, dingen gedaan. En daar zal hij voor bestraft moeten worden. En die bestraffing kan ook, ondanks zijn beloftes van nu, betekenen... dat hij, eh, zoals de deken op de eerste zitting heeft gezegd... het vak niet waardig is en eh, geschrapt moet worden. Als ik u zo aanhoor, is wat u betreft het rooiement de enige straf... en moet dat niet worden teruggedraaid? Ik denk dat de schrapping van het tableau eh, zal moeten blijven staan. Meijnerd Doornbos, advocaat van een van de ex-clienten van Bram Moskowits... in een bijdrage van Matthijs van der Wiel treinverkeer rond Utrecht is ontregeld. Volgens de Nederlandse spoorwegen komt dat door een samenloop van storingen. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam... en dat gaat nog tot zeker drie uur vanmiddag duren. Tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag... rijden er minder treinen omdat de bovenleiding kapot is. Daar zijn de problemen vermoedelijk pas rond vijf uur verholpen. Spoorwegen adviseert reizigers om via een andere route te reizen. Lijkt me verstandig. En de omroepberichten en internetsite goed in de gaten te houden. Ook slim. Naturalis is bijna klaar met het prepareren van de bultrug Johanna. Vandaag worden de laatste delen van het dier ondaan van vlees en van bindweefsel. Dan is het, uh, dat is toegankelijk voor het publiek. Verslaggever Trudy van Rijswijk, die ging er naartoe. Op de binnenplaats van Naturalis een grote tafel. Twee tafels om precies te zijn. En dan hebben we hier een stuk vis. Met een groot heupbot er aan. Vlees, nog een beetje rood... En er hangt ook een indringende visguur hier. Wat hebt u daar in uw hand? Uh, een voorbeeld van een vin, van een, uh, van een dolfijnachtige is dit. Om mensen vast te laten zien wat we straks hier op tafel moeten hebben liggen in het groot. Ja, ik wou net zeggen, want dat is wel een maatje kleiner dit. Zeker een maatje kleiner, ja. Dit is van een, uh, van een dolfijnachtige. Wat een groot verschil. Is, is dat een heubot? Nou nee, het is een goudenbot schouderbot. Nee, ja, het zijn eigenlijk de voorarmen. Ik dacht al, dat klopt iets niet. Nee, het zijn de voorarmen van een walvis. De voorarmen van de walvis. Het ziet er een beetje uit als een vin. Ja. ja. Het zijn natuurlijk de vinnen. En grotere vinnen als, als van de bultruggen vinden we niet. Dus het zijn imposante dingen die hier liggen. Meer dan 100 kilo per stuk. Wat brengt jullie hier? Nou, wij zijn hier eigenlijk gekomen omdat we het heel interessant vonden... Eh, om ja, dat te zien. Want wij hebben namelijk het nieuws gehoord van die walvis. En dat die... Eh, ja, dat er gewoon delen daarvan nu gewoon hier zijn... dat is eigenlijk wel bijzonder. Ja, dat, dus dat maak je niet vaak mee, hè? Nee, en dat je dat ook gewoon kan zien. Want meestal wordt het helemaal achter gesloten deuren... maar nu kan je het echt zien. En wat vind je ervan, van wat je ziet? Nou, ik had een hele mogelijke stank voor verwacht, maar... Ja, je raakt Een be beetje vissen. Ja, maar... Ja, ik denk dat ik later ook weer terugkom... om te kijken wat het eindresultaat is. Want het is natuurlijk wel spannend, want dit maak je niet heel vaak mee... Sport. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Minsk kwamen vanochtend twee Nederlanders in actie tijdens de kwalificaties. Sebastian Timmerman, Sebastian, hoe hebben ze het gedaan? Uh, nou, op zich best goed. Tenminste, één van die twee. Jenning Huizenga, dat is ook uh, de meest ervaren uh, achtervolger, zeg maar. Uh, meer ervaren in ieder geval dan Dion Beukenboom. Debutant Beukenboom wordt achttiende. Huizenga vijfde, en dat is op zich heel goed als je ziet waar hij vandaan komt. Maar hij komt net een halve seconde tekort om de strijd vanavond aan te mogen gaan... om die bronzen medaille. Uh, Huizenga, die uh, in 2008 doorbrak, ons verbaasde, verraste... met de zilveren medaille op het wereldkampioenschap in Manchester. Dat was... Uh, een halfjaartje voor de Speler van Peking. Hij werd toen tweede achter niemand minder dan Bradley Wiggins. En daarna heeft hij heel veel meegemaakt. Uh, overtraind geweest, schimmelinfectie gehad in zijn lichaam. Hij kon eigenlijk een jaar lang helemaal niets op de bank liggen. Daar werd hij bij wijze van spreken al moe van. Uh, de weg naar de uh, top, terug naar de top uh, was lang en zwaar. Maar hij begint die top wel weer te benaderen. Jenning Huizenga rijdt dus op zich een goed WK. 4,23, bijna 55 kilometer gemiddeld per uur. Maar aan de andere kant is het wel jammer... dat hij dan net die halve seconde tekort komt... om vanavond mee te mogen rijden in de finales. De finale gaat trouwens tussen Michael Hepburn. Dat is een goede man uit Australië. Rijdt op de weg bij de World Tour ploeg Orica Greenwich... en de Ier Martin Irvine. We krijgen nog dadelijk de drie Nederlandse jonge sprinters... in actie op de teamsprint. Jeffrey Hoogland, Matthijs Bugli en Hugo Haak. Ik denk niet dat zij de finales gaan bereiken. Dus dat betekent dat we vanavond in het avondprogramma 1 Nederlander krijgen. Tim Veld op de scorch. Ajax heeft goede vooruitzichten op het behalen van de achtste finales van de Europa League. Vanavond tegen Steaua Boekarest. De eerste wedstrijd in Amsterdam won Ajax met 2-0. Toch waakt Ajax-trainer Frank de Boer voor onderschatting. Op dit moment zijn wij favoriet natuurlijk. Als je 2-0 voor staat, dan heb je natuurlijk een hele goede uitgangspositie. Stel dat je een goal maakt, dan moeten zij de 4 maken. Dus in dat opzicht hebben wij nu het voordeel. Maar dat moeten we gewoon weer bewijzen, elke wedstrijd weer. En nogmaals, ik vond Steo een goede ploeg. Dus we moeten echt zeer geconcentreerd zijn. En niet, niet denken dat het zomaar dat het al gespeeld is. Want dan krijgen we een hele lastige avond. Frank de Boer, de wedstrijd begint vanavond om vijf over negen. Intussen 13 over 1, de hoofdpunt uit deze uitzending. Bijna 600.000 werklozen en vooral de jeugdwerkloosheid is vorige maand fors opgelopen. Zouden tientallen doden zijn bij verschillende bomaanslagen in het centrum van Damascus. En Naturalis is bijna klaar met het prepareren van de bultrug die eind vorig jaar bij Tessel strandde. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen hier op Radio 1 het vervolg van lunch.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 Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Filmmaker Oliver Stone volgt Fidel Castro in de nadagen van zijn macht. Zoals we van de Cubaanse revolutionair gewend zijn, houdt hij zelf de regie in handen. Het levert vermakelijke gesprekken en een mooi portret op. VPRO Import, Fidel Castro, commandanten. vanavond om half twaalf op Nederland 2.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal een werklunch met veel vlees. De vleesindustrie staat er niet goed op na het paardenvleesschandaal. Eerder hadden we al de Ehek-bacterie. Een reportage met de directeur van Topvlees in Schravenzanden. In de praktijk speelt zich deze week af in de wereld van de curatoren. De inboedel van een failliet bedrijf wordt vaak geveld Van prullenbak tot bestelwagens, alles is dan te koop. En geïnteresseerden hoeven niet per se grote partijen op te kopen. Om uh, Een boommachine of een... een uh, hoe heet het? En daar kun Ik ben gepensioneerd, maar je weet nooit uh, wat er wel eens tussen ligt. Dus je loopt gewoon even rond, hè? En dan om half twee is het standpunt.nl. De stelling dan, Bram Moskovits moet advocaat kunnen blijven. Ben u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Paardenvlees, dat als rundvlees wordt verkocht. e bacteriën in vlees, dat was in Zweden. De vleesindustrie kwam de laatste tijd slecht in het nieuws. En wij waren wel eens benieuwd hoe het er in de vleesverwerkende industrie... eigenlijk aan toe gaat. Onze verslaggever Anne van der Veen is nu in Schavenzanden bij het bedrijf Topvlees. Ja, als je goed luisterde, hoorde je het misschien al. Het is een soort snijmachine en die gaat door het bot heen. Want ik ben uh, ja, in een uitbenerij, zo zou ik het wel kunnen noemen. Um, en ik zie overal om me heen mannen met vlees bezig. Is het nou een hele bloedige bende hier? Ik kijk even om het hoekje. Nou, dat uh, valt wel mee. Ja, er liggen wel wat bloedspatten. Maar ja, daar ontkom je natuurlijk niet aan. En uh, Cor Peltman, uitbener. Ja, klopt. U dacht uh, op een ochtend dat ga ik worden? Nou, dat zou het niet, maar wij kwamen vroeger in Krooswijk, vlakbij het albatoir. En dat was automatisch eigenlijk, als je als jonge jongen uh, ging werken, dan was het toch in de buurt. En dan ging je naar het albatoir toe. Dat was een van de eerste uh, bazen daardoor. Nu ligt er een stuk vlees uh, voor u. Wat moet daarmee gebeuren? Nou, ik ga hier de bot uithalen en dan wordt het verder bewerkt voor gehakt, snippers... En die botten eruit halen, want laten we er even met ons neus bovenop staan. dan wordt ik het even een boy doen. Wordt er wordt een doen, groot ja. mes. Ja, vertelt oh, u maar wat u nuigen. doet. En dan mag ik snij in het vlees, niet te diep. En dan haal ik, haal ik met mijn mes er langs en haal ik de been be be eruit. En zo gaan we de hele dag doen we dat. Uh, elke dag verschillende stukjes vlees. En zo werken we achter elkaar door. En kunnen de slagers dat zelf niet? Tegenwoordig vroeger deze het wel zelf, maar tegenwoordig mag het niet meer, denk ik. En uh, ik denk dat het ook uh, te duur is voor de slagers om personeel aan te nemen om dit werk te doen. Is het en, leuk werk? Het is, uh, ja, je rolt er wel zelf in. Uh, doet het, wij doen het, uh, de meeste jongens doen het al meer dan 20, 30 jaar. Dus je wordt uh, automatisch in. Uh, leuk werk. De ene keer is het wel leuk, de andere keer is het niet leuk. Het gaat er ook om hoe je met die jongens onder elkaar omgaat. En wat voor bedrijf je werkt. En wanneer is het wel leuk? Wat is nou een en, uh, lekker klusje? We ja, hebben lekker klusjes. Uh, nou, dus heb je in principe, elke dag ben je hetzelfde vlees aan het uitbenen. Als het lekker goed vlees is, ja, tot het makkelijk snijdt, ja, dan is het prettig werken. Je hebt het ook als op de tegen zit, tot het vet is hard is, ja, dat hoort er allemaal bij. Nu heeft u een groot mes in uw hand en aan uw andere hand een handschoen. Waarom is dat? Nou, vroeger sneed je wel vaak genoeg in je vingers de kwamen vroeger nee, minimaal 10-12 keer in het jaar kwamen in het ziekenhuis. Dat we moesten worden. Tegenwoordig mag dat niet meer. Of de laatste 20 jaar al niet meer. Dus tegenwoordig hebben we een ijzeren handschoen. Dan kunnen we kunnen gewoon met ons mes. Kunnen we gewoon op onze handschoen. In onze handschoen snijden. En dan gebeurt er niks. Een soort malienkolder. Wat ja. ridders uh, ja, aan hebben. super wel ja. Daar komen ze al op neer. En daar hebben we ook een schort van. Die zit onder onze uh, pakken En dat dus dat je niet meer in je buik kunt steken. En dat soort dingen. Als ik om me heen kijk, ja, dan zie ik allemaal vlees, grote lappen. Hier, ja, er wordt alweer wat naar binnen gereden. Nog een stukje ja. uh, koeien waren het, hè? Dat zijn koeien, ja. Allemaal koeien. Grote stukken koeien. Ja, ik kan er niks beters van maken. Vindt u het wel eens vies of eng? Uh, ook daar denk ik, dat je daarin moet, uh, in moet groeien. Kijk, bij, uh, dat wil denk ik wat zeggen, we ik al 40 jaar in het vlees. Dus voor mij is het niks meer vies. En als ik om me heen kijk, ja, er staan dus een mannetje of tien. Maar het zijn allemaal wat... Oudere mannen, hoe komt dat? Hoe komt dat? Wij moeten in het vlees, meestal in het vlees je altijd s'nachts, midden in de nacht gaan beginnen. En een hoop jonge lui, die hebben niet meer zin in om s'nachts om twee, drie uur uit bed te komen. Maar is het een uitstervend vak dan? Uh, ik denk dat het in de loop der jaren dat het toch wel steeds moeilijker wordt om mensen te krijgen. En is er geen machine die dit kan? Want auto's worden tegenwoordig door een robot in elkaar gezet. Ik heb ooit eens een jaar of 10, 15 jaar geleden heb ik een uh, filmpje gezien over een robotarm met in, uh, in Zweden. Maar het is hier nog steeds niet uh, te doorheen. Uh. En als u nou naar huis gaat, hoe lang moet hij douchen om die geur en het bloed en alles van u af te krijgen? Nou, meestal maar gewoon uh, normale douche, uh, dingen. Zo. Tegenwoordig is alles zo. Uh, ja, je hebt ook uh, goede zeepebbië. Dus, uh, Vroeger had je op Albert wij hebben elke dag een, een paar keer een, een schoon aan. Vroeger, toen je op het abattoir werkte, had je de hele week één overal. Dus als dat ging echt stinken. Nu, nu ja, je stinkt je niet meer. Je bent al zo goed. Je hebt een sport voor. Je hebt een, van alles heb je. Dus je wordt niet meer zo. Je gaat niet meer zo stinken. Hoe lang duurt het eigenlijk? Hoe lang dit, hoe ik hierover doe, hoe lang ik hierover doe, dat is twee minuten werk. Laten we heel even verder lopen, dank u wel. Uh, en dan loop ik toch wel op mijn tenen, hoor. Want er werd gezegd, ik hoef geen laarzen aan, maar op je gimpen kan ik eerlijk... Uh... Moet ik eerlijk zeggen, dat is niet helemaal fris, meneer Rozenboom. Nee, ja, het, er wordt gewerkt en als de koeien hangen, dan uh, willen wij het heel graag altijd schoonspuiten. Maar je moet wel eens kiezen tussen schoonspuiten en een hangend beest. En dan moet je eerst die beesten kwijt en dan kan je het weer schoonspuiten. En hier hebben we koeien gehangen. En ja, eerst moet deze koolcel liggen en dan maken we hem weer schoon. Koeien gehangen en ze hangen er nog steeds. Het hangt eigenlijk rijen vol. Ja, en het is een beetje raar, want ik dacht, misschien is het wel eng. Maar ja, de kop is eraf. De kop is eraf. En een koe wordt in vieren verdeeld. Twee achtervoeten en twee voorvoeten. En op die manier worden ze bij ons aangeleverd. En uh, hier ziet u uh, koeien uit Oostenrijk. Dat zijn siementalen koeien. En die uh, worden zo meteen zo, uh, uitgebeend. Simentale koeien. En dan daarnaast, er daar hangt een, ook een koe, maar die is een stuk roder. Ja, dat zijn uh, echte slagers... Beesten, dus uh, ja, echt goed afgemeste runderen die speciaal voor de slagers uh, zo uh, afgemest zijn. Nu bent u directeur van Topvlees. Jawel. Deze weken ja, staat de vleesindustrie in een kwaad daglicht. Heeft ja. u daar last van? Wij hebben er geen last van, want wij leveren naar slagers toe. En de slagers zijn de vakmannen. Die weten waar ze mee bezig zijn. En ja, die, die krijgen het vlees in de handen. Uh, hebben er gevoel bij... We merken ook wat voor vlees ze op het blok hebben. Dus ja, Op het blok wordt de waarheid gesproken, zeggen wij altijd. Dus wij kunnen hier nog zo'n mooi beest hebben hangen. Als de slager ermee gaat snijden en hij voelt dat hij wat grover is... of eh, taaier zou zijn, dan krijgen we gelijk klachten. Eh, dit is heel specifiek werk. Eh, de, ja, er zijn mensen natuurlijk jaren mee bezig met afmesten... en om dat beest precies goed te krijgen. Want een beest als je hem slacht, die kan hem ook niet een maand te vroeg slachten. Want dan is hij nog niet helemaal af, om het zo te zeggen. Dus het moet op de juiste tijd geslacht worden. En dat merk je weer in het verdere proces naar de zo. Maar hoe kon het dan zo misgaan? De, ik denk dat dat op een gegeven ogenblik met geld te maken heeft. Uh, als er uh, een prijs wordt uh, gegeven... of iemand die zegt van jongens, uh, op die manier kan ik meer geld verdienen... ja dan uh, is het het geld wat daar, denk ik... Uh, de bouwzoener erin is. Nu ruik ik even. En het is toch een specifieke geur die hier hangt, hè? Ik ruik hem niet. Uh, ik ben, ja... Het, het, het, uh, het, het gewend, om het zo te zeggen. Ik kan me voorstellen dat u het anders ruikt dan mij, Maar ja, ik ruik hier gewoon... Uh, ja, mijn rundvlees. Lekker? Ja, lekker. Even naar dit duurdere stukje vlees. Ja. Hij is H mooi, hè? Of zij is mooi, hè, want het zijn vrouwelijke. En de vrouwelijke, dat zijn eigenlijk toch de malste. En eh, ja, als je hier naar kijkt, ja, dan eh, zie je. De, de, dit zijn de achtervoeten, nou, dan zie je dat er een hele goede biestuk in zit. Eh, de biestuk van de haas, die kan je hier zien. Eh, nou, dus, dat zijn gewoon echt mooie stukken vlees. En dat er dan wat bloed langzaam uitdruppelt? Uh, ja, kijk, er heb altijd bloed in zo'n beest gezeten. Als er geen bloed in zou zitten, zou die heel erg droog zijn. Dus je hebt ook wel... Ja, voor, voor je, ja, om het niet droog te laten zijn, heb je wel bloed nodig. Dus zonder bloed kan vlees niet, zonder vet ook niet. Vet is ook weer een beetje... Ja, dat is ook weer smaak. Dus het, moet, het hoort er allemaal bij. Het blijft vlees. En anders, ja, dan zou het geen vlees zijn. Nou, al die koeien hier, die moeten er allemaal nog even doorheen. Heb ik dit uiteindelijk uh, vanavond al op mijn bord? Uh, vanavond is wat snel, maar in uh, theorie of nou, in de praktijk zou het kunnen dat u het morgen al op uw bord krijgt. Maar ik verwacht dat dat uh, nog een dagje langer duurt. En wat is nou het lekkerst? Het lekkerst vind ik een fijne rib. En een biefstukje, ja, mij mag je er s'nachts voor wakker maken. Bert Rozenboom van Topvlees. Kan je er s'nachts voor wakker maken. En ja, ik moet eerlijk toegeven, het valt me hier nogal mee. Ja, er hangen heel veel koeien op een rijtje. Maar ja, om nou te zeggen dat het uh, schrikken is. Nou, het valt echt wel mee. Morgen misschien wel op uw bord. Het uh, vlees van Topvlees. Dat denk ik wel. Ik hoop van wel. Anne van der Veen was dat vanuit Schravenzanden bij Topvlees dus. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Als een bedrijf failliet is, wordt de inboedel vaak geveild om toch nog zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te krijgen en om de curator te betalen. In een tijd dat er veel bedrijven failliet gaan, heeft het veilingbedrijf het dus druk. Verslaggever Maarten Bleumers ging met Rob Meijer, als de commercieel directeur van BVA Auctions, naar een bouwbedrijf in Naarden. Daar was gisteren namelijk een kijkdag voorafgaand aan de online veiling. ...intussen, of ik de boek ongeveer op de 60 60, ja, ik denk het ook ja, Ik ben hier ja, ja, geweest. Ja, leuk, ja, goed, veel, veel kleine, kleine handgemeenschappen. hè. Dus, uh, ja, ja. meneer Meijer. Ja, hallo. We staan in Naarden, in een uh, opslagruimte. Wat is het grootste wat hier misschien staat? Nou ja, goed, qua, qua volume zie je veel stijgend materiaal. Ja. Ja, dat hebben we hier ook uiteindelijk opgesteld, ook... Uh, ...om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Uh, maar, maar het dan... gaat ook staan we hier na, rechts naast een stapel stenen. Zelfs dat heeft een nummertje. Ja, uiteindelijk hebben wij de opdracht uh, gekregen van de curator... om, uh, om deze boedel uh, ten gelde te maken via de veiling. En uh, dat uh, brengt het meest op op het moment dat je daadwerkelijk klein gaat verkavelen. We lopen een paar passen verder. Ja. Er staan hele kruiwagens vol met oude telmachines, brandblussers, touwen, veiligheidshelmen. Uh, dit is een... Eén zo'n kruiwagen gaat dan in zijn geheel. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook eindig uh, dat je niet per bakje schroeven bergen, ja. de zaak gaat het zit, het zit bijna op dat niveau. Ja, ja. Mark Udink is curator, onder andere van de Pier in Scheveningen. Wanneer hij een faillissement afhandelt... is hij voor zijn betaling grotendeels afhankelijk van dit soort veilingen. Wij krijgen betaald volgens een bepaalde tarivering... Eh, die landelijk wordt vastgesteld. Uh, maar als er geen geld in de boedel zit, krijgen wij niks. Nee. En uh, een, een kantoor als het mijne, waar wij dus professionele curatoren hebben... Um, daar gaan wij voor uh, meer dan duizend uur per jaar het schip in. Hmm. En dat zijn hele grote bedragen. Even kijken hoor, wat we hier nog allemaal hebben. Scheppen. De handboor. Zou u het nog doen, meneer? De handboor? Probeer ja? het. <lacht> ja, hoor. Maar hij doet het nog. Hij doet het nog. Inclusief lampje. <lacht> Wie komen hierop af? Uh, in de regel zijn dat uh, vaak mensen die als eindgebruiker... het, het, het wederom gaan gebruiken hun eigen bedrijfsvoering. Dat, dat, daar kunnen ook mensen zijn die het uh, voor de handel kopen. Zeg maar. maar doordat we het eigenlijk relatief zo klein hebben verkabeld... wordt het eigenlijk niet meer interessant voor de handel. Hmm. We worden voor een individueel particulier. En dan uh, doen we het zelf of Of inderdaad wat ik al zei. Ik, ik zit zelf ook al te kijken. Kopen. Uh, ja. Een goede boor. <lacht> nou, Goedkoper is niet weg. Nee, het gemiddeld uurtarief in, in faillissementenland is laag. Dat betekent ook dat veel mijn, van mijn uh, beroepsgenoten uit de grootkantoren uh, daar eigenlijk zijn weggegaan. Is het in uw ogen uh, een, een, een goede regeling zoals die nu bestaat? Nou, ik ben uh, ook secretaris-generaal van Insol Europe, de uh, uh, Europese curatoren. Uh, het Duitse systeem spreekt mij in die zin aan uh, dat je een percentage krijgt van uh, wat er aan actief is, aan bezittingen is... ook als het van de bank is. Dus de bank betaalt dat. Eigenlijk is dus de bank daar het kind van de rekening. En dan is de regeling tussen banken en curatoren in Nederland... te schraal naar mijn oordeel. En wat je dan krijgt, is uh, dat curatoren moeten gaan vechten... met banken om hun pond vlees binnen te halen. En uh, dat vind ik niet een gezonde situatie. Ja, oké. Okay. je Regionaal opdrachtgever via de telefoon. Als je zegt, je moet even gaan kijken, je weet nooit wat er tussen ligt. Dus dan je op de keer op hun zijdkeer erop bieden. Dus dan... dan gaan we tegen elkaar opbieden voor de hand. Oh nou, nee hoor, ik bied, doe een bot en dan moet ik het voor hebben. En als ze een ander eroverheen gaat, dan ben, ik het, dan ben ik het kwijt. Maar dan hoef ik het niet. Scharnieren, schroeven, wat is dit? Nou ja, ook ook iets, iets ijzers. Het is echt tot op heel klein niveau dat het gaat, hè? Ja. En, en koop je die dan, want ik zit even naar het nummertje te kijken. Is het dan dat je zo'n hele stelling koopt? Een stelling dat je koopt. Ja, ja. Hoe je zo, de hele zo weer weg is. Goeiedag, dan heb je in één keer een hoop meuken ja, in huis. Open, maar dat wil ik niet hebben. Dus. <laughs> nee, mijn vrouw ook niet. Nee, je ook niet. Dus ik heb zo groot in mijn garage niet. Morgen de afronding van deze week in de praktijk, waar de curator dus centraal staat. De bijdrage was van Maarten Bleumens. Zometeen is er uh, stand.nl. Dan gaan we praten over uh, Bram Moscovic. En uh, de stelling uh, die luidt dan: uh, Bram Moscovic moet advocaat kunnen blijven. U kunt zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws: Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht is ontregeld. Volgens de NS komt dat door een samenloop van storingen. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam... omdat vanwege een kapotte Intercity ter hoogte van Breukelen er geen treinen door kunnen. Volgens de NS zijn alle reizigers inmiddels uit de trein... maar moet die nog wel worden weggesleept. Naar nou, schatting duurt het nog tot drie uur... voor er weer treinverkeer mogelijk is tussen Amsterdam en Utrecht. Tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag rijden er minder treinen... omdat de bovenleiding kapot is. Daar zijn de problemen vermoedelijk pas rond vijf uur verholpen. In het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus is een zware explosie geweest. Dat gebeurde vlak bij het hoofdkantoor van de regerende baatpartij. Volgens ooggetuigen ontploft een autobom tussen het kantoor en de Russische ambassade. Syrische activisten melden dat er zo'n 30 mensen zijn omgekomen. De Syrische staatstelevisie spreekt van een terreuraanval. De advocaat Bram Moskowitz heeft bij het beroep van zijn tuchtzaak erkend dat hij fout heeft gemaakt. Ik ben tekortgeschoten in de administratie en heb afspraken met cliënten slecht vastgelegd. Moskovits krijgt voor het Hof van Discipline de laatste kans om zijn carrière als advocaat te redden. Voor het Hof van Discipline getuigen ook vijf ontevreden ex-cliënten. Zij vertelden de tuchtrechter dat ze Moskovits grote sommen contant geld vooruit moesten betalen... maar dat ze niet het werk geleverd kregen waar ze op rekenen. Dit zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, we gaan het ook hebben over Bram Moscovici. De advocaat is bij zijn terugzaak vanmorgen voor het Hof van Discipline dop, diep door het stof gegaan. Moscovici krijgt voor het Hof van Discipline de laatste kans om zijn carrière als advocaat te redden. Of dat lukt, dat moet hij afwachten, want de uitspraak is pas in april te verwachten. Bij de zitting vanmorgen trok Moscovici een boetekleed aan. In de zaken die uh, u vandaag en vanmiddag gaat behandelen, van de individuele klagers, uh, valt mij een aantal dingen te verwijten. Moet Moscovici een nieuwe kans krijgen of heeft hij zijn kansen intussen verspeeld? Ik praat erover met Geert Imroos, strafrechtadvocaat. Hartelijk welkom. Dank u. Zit u bij mij in de studio. We beginnen in dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u er maar ja of nee op zeggen. Dan praten we zo meteen uitgebreid door aan de hand van de stelling. Hier komen de keuzes. Moscovici is een icoon voor de Nederlandse advocatuur. Ja. Moscovici is briljant, maar zijn ego is te groot. Um, er is maar één optie, ja of nee. Ja. Nou, hij luistert toch niet mee, staat daar in de zaal. Nou, laten we zeggen, misschien wel, ja. <laughs> ja. Uh, de zaak tegen Moskovits is een typisch zaakje... hoge bomen vangen veel wind. Ja, dat denk ik wel goed. Nou, de nuancering mag zometeen trouwens uitgebreid komen. Ja, dat hoor. heb ik eigenlijk wel een nodige nuancering. Deze. Ja. Dan de stelling, en ik roep onze luisteraars ook om om daarop te reageren. U bent een soort van jury, zou je kunnen zeggen. Uh, Bram Moscovic moet advocaat kunnen blijven. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat daar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet dan met hekje standpunt. En meneer Roos, um, Bram Boscoviets moet advocaat kunnen blijven, zegt u dan eens of won heet. Ja, ik denk het wel. Ik uh, denk dat hij toch uh, uh, go een goede advocaat is. Alleen hij moet wel zorgen dat zijn zaken op orde zijn natuurlijk. Ook zeker wat u net zei, die stelling hoge bomen vangen veel wind. Juist als je dat weet en iedereen let op je, zorg dan dat je je basis goed hebt. En ga dan inderdaad in de rechtszaal het gevecht aan met het Openbaar Ministerie. Ja. Kent u hem eigenlijk goed? Uh, ik heb hem een paar keer ontmoet, uh, af en toe geluncht. En het is een zeker een hele aardige man. Maar hoe gaat dat dan? Dan mag je op audiëntie komen of zo bij nou, uh, want u nee, hoor, bent, dan, de jonge advocaat. Dan, nee hoor, dan hebben we samen zitting. En dan uh, bij het Hof in Den Haag bijvoorbeeld. En dan uh, praten we wat. En dan wisselen we uit. Uh, ja, toch wat gegevens over onze uh, vriendinnen bijvoorbeeld. Gaan we samen oh. lunchen? Uh, vergelijk je toch ja, wat voor een auto rijden nou? En. Uh, Waardoor je boodschappen... Nee, gewoon puur uh, op persoonlijk vlak. En natuurlijk zakelijk uh, probeer je dan ook de verdediging... voor je cliënten ja, op elkaar uh, goed af te stemmen. Want dan zit u allebei in dezelfde zaak met verschillende cliënten. Ja, want laat duidelijk zijn... een advocaat heeft altijd eigenlijk maar één belang. Dat is het belang van zijn cliënt. Dus daar zit je voor. Maar vaak uh, is het ook van belang om uh, ja, het belang van die medeverdachten mee te wegen... zodat je samen te strijden direct uh, tegen het Openbaar Ministerie. Ja. Denkt u dat Bram Moskowitz allerlei advocaten uitvraagt mee te lunchen? Of? Nou, ik denk... Hij heeft natuurlijk heel veel contacten. En hij is natuurlijk al heel lang advocaat. Dus hij kent veel mensen. Ja, het probleem is altijd, ja, dan heb je ook altijd mensen... die uh, ja, dat wat negatief interpreteren. Maar ik kan het wel waarderen. Op zich, uh, toen ik hem uh, beter leerde kennen in die zin... Uh, dacht ik ook van, ja, het is een hele aardige man. Ja, want u moest even twijfelen, hè? Bij, bij, nou, hij is briljant, maar zijn ego is te groot. Ja, nou ja... Um een groot ego hoeft natuurlijk niet ook niet negatief te zijn. En uh, als je dat inzet voor je cliënten... alleen waar nu natuurlijk de grens uh, ja, eigenlijk uh, uh, gaat liggen... dat is natuurlijk de vraag in, in hoeverre gebruik je die briljantie... en die, uh, dat ego om je cliënten goed bij te staan... en in hoeverre ga je daar zo ver mee... dat je vergeet je zaken op orde te krijgen... En denkt u dat dat hier een beetje aan de hand is? Ja, ja dat blijkt toch wel uit de dossiers. Ik ken de zaken natuurlijk niet uh, vanuit een procesdossier... maar ook wat ik lees in de media en wat je hebt gelezen. En dan zeg je toch wel, je moet wel zorgvuldiger zijn. zegt hij zelf natuurlijk ook vandaag. Uh, de camera's staan erbij, iedereen kan het volgen. Nee. Uh, ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk dat hij daar zegt van... Hé, ik ga dat anders doen... Ik ga dat goed voor elkaar krijgen. En dan denk ik inderdaad, als hij zich dan concentreert op die zaken netjes te doen voor zijn cliënten. Net zoals alle uh, advocaten behoren te doen. Ja, dat er we nog uh, heel veel mooie dingen van hem kunnen verwachten. Nou, het punt is natuurlijk, dat hij heeft een tijdje nou, halstarrig opgetreden, hè? wilde ja. daar ook niet verschijnen en zo. Liet zich vertegenwoordigen. Uh, nu vandaag is het natuurlijk wel. Uh, hij houdt dan dit verhaal, trekt echt het boetekleed aan. Maar ja, je denkt ook een beetje van, dat is toch ook wel voor de bunen nu. Als hij dat nu niet zou doen, dan is het helemaal verkeken. Nou, ik kunt je zich voorstellen, hij heeft natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Hè. Er zijn natuurlijk periodes geweest in zijn carrière... Eh, dat ook heel veel tegen hem liep, dat het openbaar ministerie zat te vroeten. En eh, ja, dat is natuurlijk ook, hij heeft natuurlijk heel veel moeten incasseren. Dus juist ja, je op een gegeven moment eh, inderdaad eh, proef je af en toe... Ja, dat hij daar eh, op een bepaalde manier mee omgaat, ik denk dat hij nu... Vandaag op de juiste manier daarmee omgaat. De vraag is: ik, is dat te laat? Nou, ik denk dat het Hof daar rekening mee gaat houden. Of dat nou betekent dat hij inderdaad van het tableau geschrapt wordt. Ja, dat is natuurlijk uh, de vraag. Het uh, zou best natuurlijk een. Uh, uh, uh, fixe straf of een voorwaardelijke schorsing uit kunnen komen. Het kan nog allemaal hoor, laat dat duidelijk zijn. Ik, uh, ik kan dat ook niet voorspellen. Maar stel alleen... dat u, u het mocht zeggen, zou u zeggen... ik vind dat hij toch een tweede kans verdient. Uh, dan ook. zou ik uh, zeggen, van, als je dat goed voor elkaar krijgt... Uh, goed met de deken overlegt, uh, de regels volgt... die ook al die jonge advocaten die zo hard hun best doen ook volgen. Bent u daar ja, een van? Ja, daar ben ik er zeker een van. Ik heb twaalf advocaten aan het werk die alleen maar strafrecht doen. Daar kun je niet voor oorloven om fout te maken, om cash aan te nemen. Dat kun je niet veroorloven. Dat wil je ook niet, want je wilt, niet, uh, uh, uh, je wilt altijd uh, rechten uh, in de spiegel kunnen kijken... en met de D kunnen overleggen en die strak die verdediging kunnen voeren. Dus je kan geen enkel risico gaan nemen. En uh, nou, er zijn heel veel jonge advocaten die heel goed zijn. Maar dat is eigenlijk mede door wat ja, Max Moskowitz Senior... Uh, bijvoorbeeld ook heeft ingezet in Nederland. Die strafrechtenadvocatuur is wel heel erg gegroeid. We zijn specialistisch. We doen niet anders, uh, we geven heel goed advies aan cliënten. En ja, daar ben ik dan ook wel even terugkomend op die eerste vraag. Is hij een icoon? Hij is natuurlijk toch ja, een bepaalde uh, stimulans geweest... voor heel veel jonge strafpleiters om te zeggen... wij gaan dit vak zo goed doen, tegenwicht bieden aan het Openbaar Ministerie... voor je cliënten, vechten ook, ook procedureel... en ook daar ook niet bang zijn om daar ja, jezelf in de media te zetten... voor je cliënt. Uh, dus hij is een goed voorbeeld geweest, alleen... Ik denk wel dat er een grens moet worden getrokken daarin. Uh, want dat is wat veel uh, beroepsgenoten zeggen, natuurlijk. Van hij, hij heeft het uh, vak van advocaat ook geschaad. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook. Uh, dat moet hij dus ook niet doen. En, uh, maar goed, dat uh, moet elke advocaat proberen. Kijk, je hebt het belang van je cliënt. Maar je hebt ook het belang om de samenleving te laten zien uh, wat een advocaat is. Um, dus ja, dat, dat is inderdaad, daar moet hij voorzichtiger in zijn, denk ik. Nou, um, nou u, we zagen u gisteravond nog bij Pauw en Witteman zitten... Ja. Uh, over de zaken rond de, de grensrechten. U ja. verdedigt daar een van de verdachten. Uh, als ik hier in Nieuwsuur heb ik u ook gezien. Uh, dus, bent u een beetje die nieuwe Moscovici? Um, nou ja, <laughs> ik, ik ben de nieuwe Goos. <laughs> uh, qua qua tv-optredens bedoel nou ja, ik. Ja, Kijk, uh, ik zit alleen maar bij, uh, bij televisie... en ook, uh, daar zit ik eigenlijk alleen maar in het belang van cliënt. Maar je kunt je afvragen, hè, nu de, het Openbaar Ministerie... ook ook steeds vaker in de media dingen bekend maakt of je inderdaad niet ook soms in het algemene belang als advocaat inderdaad wat op juridische uh, uh, vlak wil uitleggen. Ik vind niet dat je daar moet gaan zitten een spelletjesprogramma mee te doen en uh, daaraan mee te doen, maar puur om je vak uit te leggen puur om de, het publiek uit te leggen wat een advocaat doet, hmm. wat een advocaat is... ja, dat vind ik dan wel maar terecht. Hij, dat doet Moskovici in feite bij RTL Boulevard. Hoewel, uh, hij moet dan ook meepraten over uh, uh, nou ja, de nieuwe verkering van... het maar ja, of zo. Nou ja, dat vind ik dus dat je dat dan niet moet doen. Nee. Ja, als je daar eenmaal aan die tafel zit, dan, dan kom je daar toch niet aan. Ja, maar goed, daar moet je dus voorzichtig in zijn. Je bent advocaat, ook 24 uur per dag ben je dat. Ja, daar heb je ook je, je eet op gezworen. He, en um, dat weet iedereen. Dat krijgen we ook in de beroepsopleiding heel duidelijk te horen. Je moet je altijd rekening mee houden dat je wordt gezien als advocaat. Dus ook in die programma's. Nou doet hij natuurlijk een hoop goed. Probeert hij het inderdaad eenvoudig uit te leggen. Waar het openbaar ministerie ook daar met een uh, officier van justitie zi zit. Om ja, eigenlijk, uh, het aan het publiek uit te leggen. Dat doet hij goed. Maar ja, er zijn inderdaad wel grenzen denk ja. ik. Jan Loorbach, dat is uh, trouwens een oude basketballer. Maar uh, dat, dat daar laten. Hij is uh, de landelijk deken van de orde van advocaten. Uh, hij zegt in het AD vanmorgen dat van de 25 opgelegde beroepsverboden... de, uh, de afgelopen jaren slechts eentje is teruggedraaid. En dat was na nou een vurig pleidooi van, uh, van de betreffende advocaat. Uh, dat betekent dat de kans voor ieder nu heel groot is. Nou, dat, uh, dat klopt wel, maar ik denk niet dat je daar iets uit kan halen. Dit is natuurlijk een uniek geval. He, die Van die 25 beroepsgeboden, daar heeft ook uh, niemand van gehoord. Het tuchtrecht moet wel openbaar worden gemaakt tegenwoordig. Dat is dus al ook weer een stap die de afgelopen jaren is gemaakt... Om te zeggen, ja, je moet je ook verantwoorden. En ook publiek, dus dat is goed. He, er moet ook op gelet, de is er niet voor niks. Alleen ja, ik vind dat meneer Loorbach ook wel moet uitkijken. Hij is er ook voor de advocaten. He, hij moet inderdaad uitleggen feitelijk hoe het zit. Maar hij moet natuurlijk ook wel voor zijn advocaten instaan. En uh, ja, ook niet te individueel op die zaak ingaan. Nee, nee, dus eigenlijk had hij dat niet mogen zeggen. Want daarmee zegt hij in feite van nou, hij heeft weinig kans. En ja, dat zou, niet, zou hij niet moeten zeggen. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat, uh, dat uh, er maar één instantie... Is die nu moet beslissen, dat is het hof. En dat zijn rechters uh, die uh, daar verstand van hebben... en die moeten een juiste beslissing nemen. Ja. Kijk, daarom, ik kan er ook wat van zeggen. Uh, als advocaat probeer ik het ook uit te leggen mm. uh, waar het om gaat. En, uh, maar een, een deken en ook een landelijk deken... Ja, die moeten natuurlijk wel voorzichtig ja. zijn daarin. Maar het feit dat u hier zit bijvoorbeeld... Uh, we, we hebben natuurlijk wat, wat advocaten gebeld vanochtend. Uh, Stijn Franke bijvoorbeeld, die, die Holleer daar ook uh, verdedigd heeft... die zegt, nou, ik praat eigenlijk nooit over collega's ja. in de media. Uh, Anderen uh, zeiden, nou, nee... Uh, laat deze uh, boot maar even aan mij voorbij gaan. Die, ja. die wilde gewoon helemaal niet. Nou ja, ik kan me voorstellen, heel veel hebben het ook druk natuurlijk. En uh, die zijn met boten samen U niks mee. te doen. Nou ja, <lacht> dat is het niet. Maar je kunt je afvragen inderdaad wat ze het belang. Hè? Maar in dit geval denk ik toch dat het ook belangrijk is... Hè, dat ook uh, uh, wordt uitgelegd. Hè? Dat uh, Bram een uh, goede advocaat is. Dat dat ook gezegd mag worden. Maar wat ik voornamelijk belangrijk vind is dat iedereen begrijpt dat een advocaat zich inderdaad aan de regels moet houden... dat het merendeel van de advocaten dat ook doet. Hè? Want het, het zijn er nogal wat. Ook die strafrecht doen zoals wij. Wij doen dat netjes, We doen dat goed. En dan moet ze ook niet het beeld naar buiten toe bestaan... dat advocaten zo zijn. Want het merendeel werkt keihard voor zijn zaken... Mm -hmm doet dat uitstekend, houdt zich aan alle regels... en die moet je ook hebben. Ja, want ik bedoel, dit spelen bij hem natuurlijk een aantal dingen... Dat, dat met die uh, contante betalingen. Nou ja, daarvan zou je nog kunnen zeggen... Uh, dat, dat uh, daar heeft de, de, de, al, de gemiddelde cliënt heeft daar uh, niks mee te maken. Het feit dat hij zijn scholing allemaal wel volgt, nou ja, oké. Okay. Maar belangrijk zijn natuurlijk die vijf mensen... die uh, nou ja, een klacht hebben ingediend over, over de werkwijze ja, van de Moscovliek. Dat is natuurlijk het moeilijkste. Daar, kan, daar wil ik dus ook niet te individueel nee, op maar ingaan. Daar weten we ook inderdaad niks ja, van. Kijk, uh, uit ervaring weet je dat uh, cliënten zijn soms je erg de ergste vijand. Ik geloof dat Max Moskutje Senior dat ooit zei en meester Doedens ooit. En uh, dat is natuurlijk ook zo. Want hè, wat, hoe zit dat dan? Nou ja, omdat cliënten uh, uh, die komen bij je voor hun uh, belangenbehartiging. Maar je kunt je voorstellen dat dingen ook kunnen tegenvallen. En uh, je moet het ook goed uitleggen aan de cliënt wat er gaat gebeuren. Maar ja, bijvoorbeeld als een advocaat later of een cliënt later overstapt naar een andere advocaat. dan kan daar best wel een omslag zijn in zijn gedachten. Heel veel klachten zijn ook ongegrond. Dat zijn meer ventilering. Dat moet de deken dus ook in eerste instantie beslissen. van ja, nou, dit gaan we niet eens behandelen of niet. En ja, dat is best lastig als advocaat. omdat je daar niet mee bezig wil zijn. Je doet je best voor je cliënt. U weet ook zeker dat Bram dat ook heeft echt dat als doel heeft gehad cliëntenbelangen zo goed mogelijk te behartigen. En dan krijg je eigenlijk een soort persoonlijke uh, aanval van dat je het niet goed hebt gedaan. Ja, dat is moeilijk. Heb je, en je dat moet zelf al verdedigen. Uh, ja, ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. Uh, in de twaalf jaar dat ik advocaat ben heb ik één klacht gehad. En die is ongrond verklaard uh, bij, uh, uh, in, in, bij de raad. Maar je hebt dus, daar een hoop gedoe van als advocaat. Ik heb je een hoop gedoe ja. van. Dan ga je dus met een kantoorgenoot moet je helemaal naar Groningen. En uh, uh, ja, meester Spong in dit geval. Die, die klachten namens die cliënt die naar over was gegaan naar hem. in uh, heeft gediend. Ja, die krijgt daar goed voor betaald uh, van zijn cliënt. En wij zijn inderdaad weken mee bezig. En het kost je een hoop ja, ellende, want je weet dat je gelijk hebt... Uh, ja. Uh, maar je moet het ook nog maar eens zien te krijgen. Dus, uh, gaat, is, u, gaat u dan wel eens met SpongeLunch ook, of niet? Uh, Sinds die niet daar weer. kan ik niks over zeggen. <laughs> maar uh, laten we zeggen dat, we, dat ik uh, meester Spong ook goed ken. En uh, okay. veel met hem heb gespoord. Oké, okay, dat dan weer wel. Uh, nog één vraag, hè, want er is wel eens gesuggereerd... dat uh, nou ja, Moscovits, hij is, uh, hij is een van de belangrijkste advocaten... misschien wel in Nederland, in ieder geval eentje die het meest is opgevallen. Uh, hij heeft die zaak van Wilders gedaan. Uh, dat er in die juridische wereld, de rechtspraak... Uh, nou ja, ook in de advocatuur misschien. Uh, mensen zitten die dat allemaal niet zo gewaardeerd hebben. Uh, hoe die daarmee om is gegaan. En dat dat allemaal een soort afrekening is. Nou ja, dat, is, dat merk ik natuurlijk ook in mijn praktijk. Je doet veel grote zaken. En uh, ja, dan val je ook op. En uh, dat wil inderdaad sommige mensen. Uh, die hebben daar dan ook een mening over. En dan krijg je vaak wel de wind tegen, dat is waar. Ja, maar maar bedoel, ik... is er een complot gaande tegen Moscovici? Gelooft u daarin of nou, niet? Nou, daar geloof ik uh, niet in. Maar een complot hoeft natuurlijk niet iets te zijn wat mensen hebben afgesproken. Maar het ontwikkelt zich natuurlijk wel. Uh, waar dat openbaar ministerie ook op een gegeven moment in het bepaalde dossier wat hij uiteindelijk heeft moeten overdragen, uh, wat bij Stijn Franken terecht is gekomen uiteindelijk. Ja, daar heeft het openbaar ministerie heel ver gegaan om zijn persoon ja, te schaden, te onderzoeken. Ja, dat vind ik kwalijk. Hmm. Als advocaat doe je je best en dan heb je een taak te vervullen. Het zit natuurlijk vaak op het scherpst van de snede, want je gaat met mensen om hè, waar normale mensen niet mee omgaan. Dus daarom moet je het ook heel strak en duidelijk houden. Maar ja, dat het Openbaar Ministerie daar dan heel suggestief... nog eens extra naar gaat kijken, nee, dat moet niet. Nee. En daar moet een dekje ook in beschermen. Die moet zeggen, luister, ik uh, sta in voor mijn advocaten. Die doen hun werk goed. En uh, ik denk dat het merendeel ook hun werk heel goed doet. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, op de site heeft die stelling al een tijd gestaan. Bram Moscovici moet advocaat kunnen blijven. Uh, bijna 1400 mensen gestemd. Het is echt 50-50. 50%, -50. 50 eens, 50% oneens. Stomp.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ben het uh, niet mee eens. Hij uh, hoeft voor mij geen advocaat meer te blijven. Maar u moet, u moet weten dat deze man al een enkele jaren, ik denk ik al tientallen jaren, gewoon zich schuldig maakt aan heling. Hij neemt uh, uh, geld aan van criminelen die bij hem op het bureau komen. En dat zijn bedragen van tussen de 10.000 en 30.000 euro en in de gulden tijd tussen de 10.000 en 30.000 gulden. Deze man weet donders goed. Maar er komen de mensen bij en criminelen die dus geen baan of niets hebben en gewoon een uitkering hebben en die komen met die bedragen omdat meneer Musket iets anders ze hun, hun zaak niet behartigen. Ja. En dat is gewoon dus schuldheling. En, en, ik, kun wel zeggen, en ik weet wel wat hij dan gaat zeggen. Wij kunnen niet zien waar het geld vandaan komt. Ja. In, het, in het artikel staat redelijkerwijs moet je, van, moet je dat weten. En redelijkerwijs kun je aannemen als zo iemand bij jou op kantoor komt. Dat hij echt geen 20.000 euro en ook niet iemand van iemand leent. Ja. Ja. En deze zijn vaste klanten van hem. Dat hij al weet dat ze al in de criminaliteit ja. Ja. zitten. En al veroordeeld zijn. Uw punt is duidelijk meneer. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling, meneer Van den Berg. Ik vind dat deze man gewoon uh, als advocaat moet functioneren. Want hij is een ico icoon binnen de advocatuur. Ik denk dat het inderdaad een complot is tegen deze man vanwege zijn de optreden her en der. Iedereen maakt fouten, u ook, ik ook. Je moet die man kunnen vergeven en een nieuwe kans geven. Ik vind dat Moscovits een, een, een, een naam is binnen de advocatuur in Nederland. En ik vind dat hij dus gewoon uh, uh, zich moet corrigeren ja. en in de toekomst. Als een goed advocaat, zoals dat de behoort te doen, moet functioneren. Dus geef je man een eerlijke kans. Dank u wel. Stampert goeiemiddag. Goeiemiddag. Um, ik vind eigenlijk dat alle advocaatjes een beetje boefjes zijn, allemaal. En Moskowitz zal niet de uh, enige zijn die uh, geld aanneemt op een dergelijke wijze. of misschien te veel geld aanneemt. Want laten we eerlijk zijn: een provincieadvocaat voor 150 euro per uur. of een bekende Nederlander voor 700 euro per uur. Uh, we maken allemaal aanfouten en dat zal zeker niet de enige zijn. En natuurlijk moet je op zijn vingers getikt worden, want hij staat in spotlights. Maar uh, laat hem even op een, in een strafbankje zitten en laat hij daarna gewoon weer goed zijn werk doen. Maar ja. dat kan niet. Dank u wel. al, goedemiddag. Ja, maar de, uh, Die, die uh, uh, Moscovits uh, controleren, zeg maar. W hoe zegt u? De, nou, de, die, die, die, dat, uh, de dekens en zo. Ja. Die, uh, die hem aanklagen, zeg maar. Ja. Maar er zijn toch, er zijn toch ook advocaten? Ja, zeker. Ja, nou, dan word je door je concurrent gecontroleerd. Hoe kun je dat Dan ben, ben je toch fout? Ja, nou ja, dat kunnen we nog wel even aan meneer Roos voorleggen... wat de functie van, die, van de deek is, want die heeft het natuurlijk allemaal aangezwengeld. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, is Hengelo. Voorzitter platform en stel rechtsstaat. Wij hebben er ook een beetje ervaring mee. En ik vind dat meneer Voscovies dat eigenlijk niet verdient... Uh, wij zitten op het moment met een geval waar een advocaat een heel klein foutje heeft gemaakt. En niemand benadeelt. En die man die komt niet meer aan de slag. Maar ja, daar gaat het om. Die, werkt, uh, die behandelt zaken op corruptie tegen de overheid. En dan ligt het even anders in Nederland. En in die koon, daar gaat het niet om. Er moet rechtsgelijkheid zijn. Ja. En dat is wat ik hier steeds mis. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Petersenbeeld. Ik heb het idee dat hij veel te laat gecorrigeerd is. Men had hem jaren geleden al moeten aanpakken. En hij is, Het is hem een beetje naar zijn, naar zijn hoofd gestegen, zijn succes. Ik vind dat hij wel een kans moet krijgen... maar laat hij voorlopig maar eens uh, podeo zaken doen. Ja, gewoon, gewoon weer van onderaf aan beginnen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo meneer, ben ik in de uitzending? Ja meneer. Dag meneer, u spreekt met pandé. Zeg het maar. Ik vind, ik vind dat meneer Moscovich een kans moet krijgen... Hij is niet de eerste en hij zal ook niet de laatste advocaat zijn waar het ja, een beetje, nog een keer een beetje, nog een keer een beetje en nog een keer een beetje mis is gegaan. Ik zou zeggen van, laat uh, uh, vrijwilligerswerk gaan doen een half jaar of een paar maanden en daarna zeggen van, schone handen, dus we gaan weer keurig aan de slag, want daar heeft hij goed voor geleerd. Okay. Hij heeft zoveel mensen in problemen uh, eruit gehaald. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolf. Ik heb helemaal geen vertrouwen in meneer Moscovitz. Ik heb het idee, een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Ik vind zijn optreden in de media... Object. En zijn gedrag, in infaam, het accepteren van crimineel geld... ik vind het een schande. Het is een enorme ijdeltuid. En zijn honorarium vind ik ook absurd. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Hallo, mag ik het zeggen? Zeg maar, ja. Goed, nou, ik, uh, ik ben ervoor. Ik hoop dat hij echt, uh, echt weer uh, het mag doen. Ik vind het een scherpzinnig en goed advocaat. En hij zit nu eenmaal in het leven van de celebrities... Nou ja, daar, uh, hè? dus hij verkruit een beetje als het kop van Jut. Dat is nu eenmaal zo. En ik vind dat deze ervaring hem alleen nog maar een beter advocaat kan maken... En uh, ik, hoop, ik hoop echt dat hij, uh, hij, uh, hij zo'n ja. vak weer maar uit mag oefenen. Duidelijk, dank u wel. Wat de reacties via Twitter nog. Tjark Reininga zegt: uh, oneens. In ieder geval zolang hij niet lijkt te beseffen dat ook een topadvocaat niet boven de wet staat. Jelle Oosterbaan is het oneens met uh, de stelling, want er moet een toon worden gezet zodat er niet meer mensen zo de fout in gaan. En Leon de Winter heeft gereageerd via Twitter. Natuurlijk moet Moskovits aan kunnen blijven als advocaat. Sinds hij Wilders heeft verdedigd, is er een hetze gaande. Schande, zegt Leon de Winter. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Van der Wulp. Dank meneer Van der Wulp. Ja, ik ben tegen de stelling. Ik, uh, meneer Roos heeft het over een uniek geval. Het feit dat het een uniek geval is, komt door de, de andere activiteiten van de heer Moskovits dan, uh, dan zijn advocaatschap. Ik, denk op het moment dat, ik ken ook niet de beste chirurg in Nederland. Als die de publiciteit opzoekt en ik maak een misstap, dan staat het hele land een persbol, van, van alles. En ja. ik denk dat als meneer Moscovici al die jaren gewoon goed zijn werk gedaan had en bescheiden op de achtergrond dat gedaan had, dat we niet deze het hadden gehad. Ja, dus dat heeft tegen hem gewerkt, zegt u? Ik denk dat dat tegen hem gewerkt heeft. Hoge bomen vangen veel wind en ik denk eh, extra hoge advocaten, even, even zoveel en meer, veel meer waarschijnlijk. Dank u wel. Sand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar, meneer. Ja. Uh, de selectieve verontwaardiging in dit land is heel erg. Ik bedoel, wa waarom wil men uh, Moscovici uh, aanpakken? En ik denk van dat de ene meneer, uh, advocaat uh, Doorn, Doornbos... Men is een beetje jaloers op deze man. Kijk, deze man heeft een houding en dat, dat mag gewoon. En, je, en die man die, is, die doet zijn zaken goed. Oké, okay, hij heeft een paar foutjes gemaakt. Dat doen al die advocaten natuurlijk ook. En dat uh, de ene meneer die had gezegd over dat die andere advocaten andere, moeten beoordelen... Maar ik vind dat deze man gewoon uh, zo'n werk moet blijven ja. doen. U, maar hij verdient ja. gewoon een tweede kans. Ja, tuurlijk. Ja. Eén van, van onze beste advocaten. En dat die man een, een, een houding heeft, dat ja, vind ik leuk. Ja. Dat, dat is hij en klaar. Die anderen moeten niet jaloers zijn. Ja. Als ze niet zoveel uh, belangrijke zaken kunnen krijgen als, als Moscovici, ja. dan moeten ze gewoon een beetje niet uh, de zaak uh, gaan... Uh, Nee. Of zeg van die man dit, die man dat en dat en zo. En zo. Dus gewoon die man gewoon weer uh, zo werk laten doen. Dank u wel voor het bellen. Zeg het tegen iedereen die de moed heeft genomen om de telefoon uh, te pakken. Dat is het voordeel van, uh, van Bram Moskowitz. Iedereen kent hem, dus iedereen kan er ook over meepraten. Ja, iedereen heeft er een mening over. En dat mag, maar je moet hem natuurlijk bekijken als advocaat. En uh, als advocaat, dat is mijn de gedachte hierbij ook. Ja, iedereen heeft die vrije advocaatkeuze. Uh, als iemand denkt van mijn belang kan goed door hem worden verdedigd. Dan uh, zou dat inderdaad... Uh, ja, dan, dan is dat een gerechtvaardigd. Um, alleen, we moeten, waar ik hier ook voor zit... is eigenlijk te zeggen, ja, dat tuchtrecht in Nederland... Dat werkt uh, dus echt goed. He, de deken, dat zien we ook in dit geval... He, die pakt het op, die legt het voor. Uh, er is een mogelijkheid voor beroep. En ik heb er ook vertrouwen in dat het Hof dan ook... Ja, de juiste afwegingen maakt. Laten we zeggen, door dit hele proces weliswaar een beetje in de media... He, maar dat kun je zeggen, dat uh, roep je op jezelf af... is ja wel ook wel weer een les geweest uh, voor iedereen. Van blijf bij de les, hou je aan de regels... Doe je vak goed als jurist, als advocaat. Als je in de media moet optreden voor je cliënt, moet je dat doen. Um, uh, maar doe je vak goed en loop geen enkel risico. Dus stel dat u nou uh, binnenkort weer eens met hem zou gaan lunchen, dan zou u hem dat ook adviseren om misschien uh, alleen maar op te treden in de media als het echt nodig is? Ja, dat, uh, ik denk dat dat toch wel een goede, goede, goede stellingname is. Ja. ja. Hoe houdt u zichzelf eigenlijk uh, in die zin scherp? Dat, dat, is dat inderdaad met kantoorgenoten voortdurend bespreken? Ja, wel, ja, wel doen we niet? Klopt. Op? Ja, ik heb natuurlijk kantoor Alfa advocaten, heeft twaalf advocaten. Ik heb daar één partner op kantoormeester van den Velden. En daar overleg ik eigenlijk alles mee. Dus als een cliënt binnenkomt, dan, kijk je even, dan heb je altijd een klankbord... om te zeggen, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat aanpakken? En dan leg je het heel netjes vast naar je cliënt toe. En dan loop je dus geen enkel risico. Ja, Goed, nou, de zaak gaat nog wel even door daar. Uh, al die uh, zaken komen voorbij, vijf uh, in ieder geval. In ieder geval. En dan, ik dacht over een week of zes uh, horen we dan echt ja. wat, uh, wat de uitslag uh, 22 zand. april geloof ik. Ja. Ja. Uh, fijn dat u hier was. Geert Imroos, ja, strafrechtadvocaat. Uh, sprak mee u. met ons over de stelling. Dus Bram Moskowitz moet advocaat blijven. Nou, ik ga nog maar even keer maar ik zag net al dat hij ja, is het nog steeds 50-50. Dus Nederland is het in die zin niet eens. Maar de ene helft vindt van wel en de andere helft vindt van niet. 1500 mensen ruim gestemd. U kunt blijven reageren op onze site. We gaan naar Elsbet voor de onderwerpen van Dit is de dag. Ja, nou, ik heb heel goed nieuws. Het wordt lente. Tenminste, dat dat zegt uh, onze boswachter van de week, Thomas van der S. Hij ziet allerlei uh, tekenen van de lente. Ik niet, eerlijk gezegd. Ik vind het gewoon nog heel erg koud buiten. Dus uh, hopen dat hij uh, kan vertellen wat het dan is. Verder, uh, Jochem Davidsen die heeft een heel mooi boekje geschreven met allemaal uh, rechtbankzaken. U had het, het net over Moskowitz. Maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die voor de politierechter komen met hele kleine zaakjes. Het, het Kruimelwerk, maar het zijn vaak wel boeiende verhalen. Hij heeft die opgetekend uh, in, een, in een boekje. Dus uh, we gaan eens aan hem vragen wat, uh, wie er dan allemaal zo voor de rechter staan... en uh, wat zijn beeld van de Nederlandse samenleving is geworden daardoor. Een gevangenis Imaam hebben wij ook in de uitzending. Er komt een serie over op de NTR. Er zitten heel veel moslims in de gevangenis. Uh, wat doet hij voor werk? Uh, probeert hij die, hoe probeert hij die jongens op het rechte pad te krijgen... Boeiend verhaal, een mooie, mooie serie die binnenkort gaat lopen. En we hebben live muziek vandaag van de gebroeders Freds. ooit van gehoord? Zeker. Kijk, nou, ze treden ook op in studentenkamers op het Stukafest. Okay. speciaal festival. We gaan het allemaal horen zometeen na tweeën. Dit is de dag dus, ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.